uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De vliegramp in Tripoli is veroorzaakt door grote fouten van de piloten tijdens de landing. In de mist wisten ze niet meer hoe hoog ze vlogen, blijkt uit het onderzoeksrapport. De piloot duwde de neus van het vliegtuig naar beneden, terwijl de co-piloot de neus juist omhoog trek. Het vliegtuig had ook technische gebreken. Volgens de onderzoekers waren de piloten vermoeid en onvoldoende getraind. Bij het vliegtuigongeluk in Tripoli kwamen in 2010... meer dan 100 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. De oppositie heeft overlegd over de manier waarop de partijen... omgaan met de CPB-cijfers. Minister Dijsselbloem sprak gisteren en vandaag met alle oppositiepartijen... en de coalitie heeft verschillende keren benadrukt... dat draagvlak voor de plannen belangrijk is. Bij het overleg van de oppositie waren de meeste partijen aanwezig. Volgens D66-voorman Pechtold was het beraad vooral bedoeld om te voorkomen dat het kabinet de partijen tegen elkaar uitspeelt. Omdat ook het kabinet pas in de fase zit van de procedure, hebben wij vooral uh, afgesproken van hoe gaan we daarin? Uh, hoe zorgen we dat we als oppositie uh, dadelijk niet uit elkaar worden gespeeld? Hoe gaan we om met de polder? Want daar ligt ook nu op dit moment bij werkgevers en werkgevers nog een belangrijk punt. En hoe reageren we morgen als de kabinetsplannen komen? Volgens de D66-leider is de situatie heel anders... dan vorig jaar bij het Vijfpartijenakkoord... en onlangs bij het akkoord over de woningmarkt. Staatssecretaris Mansveld zorgt dat er voor 1 juli duidelijkheid komt... over de toekomst van de Vira, de falende hoge snelheidstrein... tussen Amsterdam en Brussel. Op dat traject rijden nu twee Intercities per dag. Vanaf 11 maart wordt dat er acht. Een Kamermeerderheid wil dat er zo snel mogelijk... 16 keer per dag naar Brussel wordt gereden.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 Niet alleen organisaties in de zorg, maar ook burgers kunnen meepraten over bezuinigingen in de zorg. Minister Schippers roept hen op met voorstellen te komen. Dat kan door een bericht te sturen naar een speciaal e-mailadres van het ministerie van Volksgezondheid. Schippers moet deze kabinetsperiode anderhalf miljard euro bezuinigen op het basispakket in de zorg. De minister benadrukt dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Ze wil daarom goed kijken wat via het basispakket betaald kan blijven worden en welke aandoeningen mensen voor eigen risico moeten nemen. Michael Bogert heeft tegenover de NOS het bestaan... van de door NRC gepubliceerde dopingfacturen bevestigd. NRC meldt op basis van vier facturen en twee bankafschriften uit 2006 en 2007... dat Bogert bijna 17.000 euro heeft overgemaakt... aan de Oostenrijkse dopinghandelaar Matsinger. Bogert wil verder niet op de zaak ingaan. Het weer dan steeds meer zon. Het wordt 5 graden in Limburg tot 8 in het noorden... Morgen eerst wat motregen, maar later weer zon. En daarna breekt de zon dus weer door. Het wordt 5 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Na een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... bij Amersfoort Noord nog altijd 5 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En richting Amsterdam is de weg nog steeds helemaal afgesloten. Verkeer tussen Amsterdam en Apeldoorn kan dan ook beter omrijden via Utrecht.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 Mr. Antoine Boudaar, dit zijn de laatste uren van Benedictus XVI als paus. Hoe beleeft u deze dag? Emotioneel. Ja? Ja. Want? Nou, dat is een, ik, ga, ik voel me zeer verwant met deze paus. Ik vind het ook treurig dat hij weggaat. Maar ik begrijp ook dat hij weggaat. Het is ook verstandig dat hij weggaat. Maar het zijn... Um, en ik ben ook misschien wel een beetje bedroefd... omdat met name in ons vaderland deze paus op een bepaalde wijze... Een modern moderne taalgebruik is weggezet... die niet recht doet aan zijn persoon. Nou, dat gaan we altijd doen. Nieuwe bezuinigingen zijn nodig... nu de Nederlandse economie zich slechter ontwikkelt dan verwacht. De coalitie hoopt daarbij op steun van het CDA... dat voor een meerderheid kan zorgen in de Eerste Kamer. CDA-leider Sibrand Buma, goedemiddag. Dag. Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid wil graag een oranje akkoord sluiten. Klinkt dat u als muziek in de orde, een oranje akkoord? Nou, ik ho hoorde hem gisteren het woord in de mond nemen... maar ik moet zeggen dat ik dan vooral mij afvraag... wat hij in dat oranje akkoord wil zetten. Want uh, je kan praten over van alles, maar ik wil vooral weten met welke voorstellen het kabinet ja. denkt uit deze crisis te komen. Het, het en daar wordt, wil ik over praten. Het wordt als zodanig, roept geen warme gevoelens bij u op. Nou, oranje wel. Ja, dat bedoel ik. Uh, 30 april nog veel meer. Maar ik heb niet de neiging om zeker niet op die dag een akkoord te gaan sluiten. Dit weekend is het precies 100 jaar geleden dat Godfried Bomans werd geboren. En bij ons aan tafel iemand die helemaal idolaat is van Bomans En dat is Corver Kade. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is er volgens u alle reden om stil te staan bij die 100 ste geboortedag? Omdat Godfried Beaumans verreweg de beste Nederlandstalige auteur is. En voor ons als christelijke omroep verreweg de meest sublieme christelijke auteur. Na de Bijbelschrijvers. Zo. <lacht> Alba Bauda verslikt zich nu in zijn koffie. Ja, ja, ja. <lacht> en bij ons aan tafel ook uh, Peter Klaver. Hij is lange tijd dierenarts in Artis. Met jou praten we straks over het verband tussen de neushoorn... die met uitsterven wordt bedreigd en Al-Qaeda. En uh, wilt u reageren op de uitzending, ga dan naar de website. Dit is de dagpunt nu, onze Facebookpagina. Of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Priester Antoine Baudar, u woont in Rome, bent nu in Nederland. Was u niet liever in Rome geweest nu? Ja, maar de plicht roept, hè? En de plicht is het volk te woord staan? De plicht is, is natuurlijk te spreken over wat er nu gaande is, ja. ja. Even nog naar wat u net zei, want het verraste me wel. U zegt, ik ben echt ontroerd en geraakt. Ja. Dat kent, ja, u, u, kent u hem persoonlijk, of niet? Ja, we kennen, we, kijk, je moet zich het eerst voorstellen. Ik woon in een Duitsstalig huis, waar hij zelf gewoond heeft in de jaren 60... bij het Tweede van de Tweede Vatalkaans Concilie. Hij, hij kwam ook wel eens in ons huis, de laatste keer nog vlak voordat hij paus werd. We zijn daarna bij hem op audiëntie gegaan met ons huis... want ons huis he, is officieel pauselijk sinds 1406, dus is al enige tijd. En met hoeveel mensen bent u dan bij uh, hem zo zorg? Zorg? Laten We zeggen Zo'n dertigtal, <coughs> dus twintigtal uh, uh, priesters en dan nog andere mensen die er ook werken. Uh, en dan, uh, dan heb ik, had ik al veel van hem gelezen voordat hij paus pauze werd. Ik voelde me ook daardoor uh, zeer met hem verwant. Ik vind hem zelfs een van mijn leermeesters. Een van de mensen die ik, van wie ik weliswaar geen college heb gehad of les. Maar die ik dus zeer bewonder. Door, door het lezen van zijn boeken? Door het lezen van zijn boeken. Uh, kijk, het is zo natuurlijk dat hij... Dat, uh, hij de We zullen ook hem beter leren kennen... wanneer zijn toespraken enzovoort gebundeld zijn. Ook zijn preken. Je moet wel goed lezen en goed toehoren. Je kunt dus niet eventjes leuk een samenvattingje maken... en dat gewoon via Fox of waar dan ook CNN of zo naar buiten brengen. Want dat, dan krijg je misverstanden. En als u zegt, hij is mijn leermeester, op welk vlak? Nou, vooral dan op het gebied van de theologie. Ja. Maar ook wel op het, op het gebied van de cultuur. Op het gebied van Europa. Uh, ik bedoel, Europa dat, dat, dat, dat nu geen hart heeft en waarbij, raar genoeg, het christendom wordt buitengesloten. De, de verlichting mag, het humanisme mag ook, als je hem niet Erasmus noemt, want hij is gewoon priester, enzovoort. Hè? Ja. Maar nog even die emotie. Uh, hij treedt af, heeft daar zelf voor gekozen. Ja. U, u voelt zich met hem verwant, en daarom is het toch iets van... Uh, nou, verdriet is niet het goede woord. Nou, verdriet mag u... Nou, hoeveel, ja, Dat kun je zeggen. Uh, dat kun, vind kan je het best. vergelijken met wat wij misschien met onze koningin hebben als ze aftreedt. Ik bedoel, we hebben jaren naar haar gekeken. Ze, ze vertegenwoordigen ons land. Zo, is het zo'n soort emotie? Nee, dat is voor mij. De pauze is dan veel dichterbij. Ik bedoel, ik bewonder de koningin. Ik had graag gehad dat ze nog lang was gebleven. Ik begrijp ook niet waarom ze weggaat om 75 jaar geleefd jong. Vind ik veel te jong. Vind ik <laughs> echt heel jammer. Had nog tien jaar meegekund? Had nog tien jaar meegekund. Dat had ik ook gehoopt. Uh, dus ik heb een grote bewondering voor de koningin. Maar dat is toch iets anders dan, dan de vader van de christenheid. Ja, want of zo, voor ja. protestanten, de opvolger van Petrus. Ja, ik heb dat niet, ik heb die emotie niet. Nee, nee, maar dat is je van harte gegund, U bent ook van de EO niet. Jawel, maar wel gelovig. Ja, nee, weet ik. U, u, u, u, u houdt ook van de Bijbel, wij ook. Ja. Maar uh, wij geloven dus in de, opvolging, de apostolische opvolging. En dat, dat er een opvolger van Petrus nodig is, als, tenminste als primus inter pares. Zoals de orthodoxe kerken hem zien. En voor ons is dat nog ietsje meer. Ja. Wat veel mensen niet meegekregen hebben, is dat Benedictus nog een afscheidslied kreeg van een Bijerse muziekgroep. Dat klonk zo. Und hier ein Ständchen für den Heiligen Vater von der Blaskapelle aus Traunstein, die ihm heimatliche Klänge beschert. Also Bayern grüßt zum Abschied, Benedikt XVI. Ein herzliches sage ich allen Brüdern und Schwestern deutscher Sprache. Und ich danke der Traunsteiner Blaskapelle, dass uns die Bayernhymne so schön gespielt hat. Ja, dat was de obade van een bijerse blaasband. Die gaf ze die dus aan de bijerse Jozef Ratzinger. En het persoonlijke bedankje daarvoor van de paus heel vriendelijk... En, en minder vormelijk dan wanneer hij als paus spreekt, hè? Nou, dat doet hij toch wel vaker, hoor. In, uh, wanneer hij dus een woensdag-audiëntie heeft... en daar staan groepen op om, om, te, om te zingen of te spelen, zoals nu ook... Uh, met vlaggen te zwaaien enzovoort, dan reageert hij meestal spontaan. En ja, het is bekend dat, uh, dat, dat Beieren zijn vaderland is. En dat hij daar... Hij heeft altijd geholpen om daar naar terug te keren als hij geen passen zijn geworden. Ja, ja. En nu kan dat natuurlijk niet meer, want hij heeft geen privéleven meer, zoals hij gezegd heeft, gisteren is een afscheid. Hij is nu de man die, die in feite nu binnen de muren van het, van, het, van het Vaticaan zal blijven. Ja, want als hij dat zou doen, wat zou dat dan zou het een bedevaartsoord worden. Of zo? Ja, dat heb je natuurlijk alle ellende die je hebt wanneer je te veel in de media komt. Dus hij zal vanaf vanavond zwijgen. Ja, ja. Even naar die geestelijke erfenis van, uh, van de pauze. We hebben drie boeken van hem voor u op tafel liggen. Z zou u ons kunnen verwoorden wat die is? Wat is die geestelijke erfenis? Nou, het, ten eerste heb ik inmiddels in Rome al laat maar zeggen, enige meters boeken staan... alleen door hem geschreven. Dus die erfenis is heel groot. Hij heeft heel veel geschreven. Um, heeft op, um, wat hier voor mij ligt zijn, dus de, zijn twee van de drie boeken van de Jezus-trilogie. Die heeft hij geschreven toen hij al pauze was... Heeft daarbij, hij wilde dat boek alsnog schrijven. Daar tijd voor. Daar zie je de schrijver voor. Daar heeft hij tijd voor genomen. Kijk, de ene die, die kijkt naar de televisie. En de volgende die schrijft een boek. Hè, en zo is het leven. Um, um, goed, hij, hij heeft dat dus willen doen. En um, hij heeft eigenlijk geprobeerd om, uh, laten we zeggen, vanuit de, vanuit de schrift niet alleen, maar ook vanuit het geloof. Uh, dit boek, uh, deze, deze drie boeken samen te ja. schrijven. Dat wil zeggen, hij heeft um, een zekere mate de, de, de historisch-critische methode... binnen de theologie, dat, heet, dat betekent in het kort gezegd... Al, wat weten wij nou eigenlijk zeker dat Jezus zelf heeft gezegd? Nou, dan hou je over van de Bijbel hou je dan weinig over... want we weten dat de, de overlevering heel belangrijk is geweest. En hij heeft, wij, wij met name, ik bedoel in dit geval de Rooms Katholieke Kerk... Uh, zegt dat de Bijbel ontsproten is aan de vroege traditie van de kerk. Dat wil zeggen dus dat hij ook de traditie... de kerkvaders meeneemt, om zo te zeggen... in zijn uitleg omtrent de schrift... En, dat in, en daardoor is dit boek zo toegankelijk. En ik, ik ben tot mijn grote vreugde... hoor ik ook van heel veel uh, protestante broeders en zusters... in dit land, ja. ook de meest orthodoxe... waar ik ook toe behoor in zekere zin. Ik bedoel niet, niet orthodoxe protestanten, maar orthodoxe. Dat was duidelijk, hoor. Dat die dat boek ook zeer waarderen. Ja, want wij hadden even op Twitter gevraagd naar mensen... of ze het boek hadden gelezen, En dan kreeg ik vooral heel veel uit protestantse hoek... reacties van mensen, ja... We hebben het gelezen, we hebben het besproken in kringen... en dat is met name uit de protestantse hoek. Ja, de protestanten lezen sowieso veel beter de, de Bijbel... en de, wat erover gaat dan katholieken, moet ik tot mijn spijt zeggen. Nou, maar dan nog even een stapje dieper. Wat heeft hij u geleerd wat u nog niet wist? Goh, ik weet ongeveer niks. Ik bedoel, eh, en kijk, u wist ik, daar wel dingen voordat u zijn boeken ging lezen? Ja, dat is natuurlijk zo. Maar kijk, laat ik het, laat ik het met een paar woorden zo samenvatten. Ik, toen ik naar Rome vertrok in 1998... Eh, 1998 toen had ik ook vaak al eh, in de publiciteit, in de openbaarheid... had ik vaak gezegd, nou, maar de kerk bedoelt dit of de kerk bedoelt dat. Maar dat was altijd een eenvoudig weg doorredeneren... Want als de kerk dit zegt, A zegt, dan moet zij dus de halve, moet zij dus Een logische consequentie. Logi, het is een logische consequentie. En uh, daarna heb ik met name van meer van hem gelezen. En dan, dan de zaken vielen bij hem, bij, door het lezen van zijn boeken, op hun plaats. En kunt u een concreet voorbeeld geven? Oh ja, bijvoorbeeld het boek over de liturgie. Uh, dat is een bekend boek geworden. Het is ook, dit is ook de paus van de liturgie. Die probeert het mysterie van de liturgie en van het Christus in, vieren in de liturgie terug te brengen... Uh, dat hij dus uh, het vieren van de liturgie terugbrengt tot de, tot de, tot de hele kosmos. Mm. En um, dat het ook gaat om uh, Christus als middelpunt... Het is niet een samenkomen van ons mensen alleen, wat het ook natuurlijk is. Ja. Maar het in de Katholieke kerk met name in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar wel vooral in Nederland... Uh, is het vooral een sociaal gebeuren waar je elkaar prettig ontmoet en waar ja. je vooral moet gaan zitten enzovoort. Het gaat natuurlijk om dat je je verenigt rond Christus. En hij heeft dat weer centraal gesteld. En hij heeft dat heel centraal gesteld. Ja. Ja. Peter Klaver? Ja, ik vraag me af. De paus heeft heel veel intellectuele zaken gedaan, boeken geschreven. Maar uh, de voorganger die was veel meer outgoing en reisde de wereld over. Ik vraag maar hoeveel de gemiddelde katholiek heeft aan, aan zijn boeken. In vergelijking tot uh, meer, uh, het meer. het erbuiten treden van de pauze ervoor. Ja, natuurlijk. Deze pauze heeft ook gereisd, maar minder. Daar heb je gelijk in. De vorige pauze had natuurlijk. had een aanleg tot acteur. Waar hij ook een tijdje voor gestudeerd oh, heeft, zoals je weet. Dat wist ik niet. Van. Ja. Dus het was ook een man die kon genieten van. massabijeenkomsten en nog een beetje aanvuren. Deze man was meer een hoogleraar. Die dus aangaf. kinderen. Uh, dat, uh, dat Benedetto. scanderen kan straks ook nog. Als ik weg ben. dan laten we gewoon ons bij de zaak houden. Dus een ander karakter, één. Twee is, die boeken schrijft hij misschien wel meer dan voor theologen... en voor, en voor mensen zoals wij die hier bij elkaar zitten. En die moet vertalen dat dan weer naar de mensen toe. Ja. Kijk, de paus van Rome spreekt natuurlijk altijd voor de gehele wereld. Dat moeten we ook niet vergeten. Goed. En wij vertalen dat uh, naar onze eigen cultuur. Wij gingen vandaag op bezoek bij iemand die een bijzondere band heeft met de paus. Dat is bloemist Charles van der Voort. Ieder jaar zorgt hij met Pasen voor de bloemversieringen op het Sint-Pietersplein. U weet wel, die bloemen werden paus altijd zo netjes voor bedankt. Daar uh, gaan tulpen mee. En die zijn dan in kist, die staan zo bol. Tulpen uit Holland. Tulpen uit Holland, ja. Er gaan hier sinten mee. Op de trappen komen tet tet, Narcissus. Dat oh, ja. zijn deze. Dan zie je één gele massa. Echte ja. paaskleur. Echte paaskleur. Een 15 bloemstukken met gele en witte lelies. Dus we krijgen een hele assortiment van kleuren die we op het plein zetten. Op zo'n plein moet je ook iets groots hebben, toch? Ja, dat krijgen we de struiken en de bomen. Dat krijgen we rododendrons, Dat krijgen we azalea mollens. Brunusbomen. berkenbomen. Nee, het plein zonder bomen. Dat kan niet. Kijk, hier staat de foto. En zo kijk je vanaf het balkon, kijk je het plein op. Naar de positie van de paus. Ja, zeg maar waar de paus de zegen over de stad en over de wereld uitroept. En dit zijn dan de bloemstukken die rondom de paus staan. Witte appelbloesem, lelies, witte rozen. Charles van der Voort, bloemist in Leiden al sinds jaar en dag. Dit jaar al voor de 28ste keer naar ja. Rome met de bloemen. Ja. Ooit begonnen tijdens een bezoek van de paus in Nederland, 1985. U mocht toen de bloemen neerzetten. Ja, en dat was ook succes. Dat ze zeiden van, Joh, kom lekker naar uh, met Pasen. Naar nou, brengen. Vier tuintjes, die waren alleen maar voor de kerk. En toen hebben we steeds meer het plein in bezit genomen. Ja, je kan het plein niet meer zonder bloemen bedenken. ik wil mijn hartelijke tot brengen voor de vrije bloemen uit Nederland. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dan gaat hij staan en dan zie je echt aan zijn ogen dat hij er heel erg blij mee is. Twinkling twinkeling in zijn ogen. Een collega van mij die al, al jaren meegaat, die zei tegen hem, we zijn zo vereerd dat hij ons wil ontvangen. Toen zei hij, nee, ik ben vereerd dat jullie die bloemen hier neerzetten. En dat kijk. was Benedictus? Dat was Benedictus, ja. ja. En ik zal u eerlijk vertellen dat deze pauze afgetreden is, kan ik me vo volledig begrijpen. Ja? Als je 85 jaar bent, kijk, die jaren dat hij er was, hebben wij natuurlijk ieder jaar weer ouder zien worden. Want u bent dus nu al volop bezig met de voorbereidingen voor de bloemenpasen 2013, met een nieuwe pauze. Dat is de derde pauze die we mee gaan maken. Gaat u die ook? Ontmoeten. Nou, ik mag niet naar Rome. Dit jaar niet, hè? Nee, dit jaar kan ik helaas niet. Ik uh, top me een beetje met mijn gezondheid, dus uh, ik moet een beetje voorzichtig zijn. Ja, het is jammer, maar het is niet anders. Volgend jaar uh, wel een kans om de nieuwe paus te ontmoeten? Ja, absoluut. Wat verwacht u ervan? Ik hoop dat het een paus is die midden in de wereld staat. Hij heeft, uh, ik geloof ik, meer dan een miljard uh, volgelingen. En natuurlijk een paus die van bloemen houdt. Ja, maar dat doen ze allemaal. Bloemen geven vreugde. Je kan dat plein toch niet voorstellen dat er geen bloemen meer staan? Nou, zit uh, vandaag uh, Antoine Bordaar bij ons in de, in de studio. Ja. Die is natuurlijk wel niet zo hoog als de paus, maar heeft u nou ook een, een leuke bloemetje voor hem. Nou, ik zal hem een mooi boeket, want ik heb veel respect voor Antoine Baudard. Als ik hem soms bij de Wereld Draai doorziet, of ik zie hem bij Pauw en Witteman. Zullen we even een paar bloemen uitzoeken? Ja, laten we even een paar bloemen uitzoeken. En dan kan hij zien wat de paus in kisten krijgt. En dan krijgt hij dan een boeket voor op de vaas. Kijk, Antoine. Ja. Wie wordt er in de bloemetjes gezet? Daar staan ze. Ja. Nou, zeer hartelijk bedankt. Je maakt me helemaal verlegen. Maar ik, ik zal ze met vreugde ontvangen en... Uh... Ja, en dan, want morgen moet u weer in het vliegtuig, Ja, toch? dan neem ik de bloemen mee. Ja, kan dat? Ja, dan heb ik op mijn kamer nu de bloemen. Dat vind ik wel mooi. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, nou, hij luistert vast. Dat is aangekomen. Um, u zegt, ik, ik ga hem heel erg missen. Ik waardeer hem heel erg. Gaat u ook een keer bij me op bezoek straks? Dat moet toch nou, kunnen, zou je ik, zeggen? Ik denk niet dat hij op mij zit te wachten. Waarom nee, ik, niet? Ik zal hem niet lastig vallen. Hij heeft bij mijn huis gewoond? Ja, nee, maar goed, maar hij woonde er in de jaren zestig en ik woon er nu. Dat geeft ja, nou, toch Ja, dat kan zijn, maar ik, ik ga me niet. Ik ga me niet uh, nee, dat doe ik niet. Maar dat toch fijn even gezellig praten over theologie samen? Ja, nee, maar dat zullen, ik vind ik. Vind niet, ik vind niet dat je zo iemand moet lastig vallen. Nee. Maar misschien vindt hij dat wel heel leuk. Nou, dat zullen we wel afwachten en dan hoor ik dan wel. U gaat <laughs> zelf geen initiatief nemen. Is het ook een beetje als mensen die hun helden niet willen ontmoeten omdat ze bang zijn dat ze dan tegenvallen? Oh, nee, helemaal niet. Oh, nee, helemaal niet. Ik heb hem ontmoet. En ik, ik, ik heb mij ook, het, het, toen wij hem bezochten in het Apostolisch Paleis... toen was hij, eh, vroeg hij ook wat ik deed. En, uh, uh, uh, uh, en, en ik, ik vertelde toen dat ik gewoon geïnteresseerd was nou ja, in de ecclesiologie... de kerkleren enzovoort, waar hij ook... hij weet van alles veel, maar daar weet hij ook veel van. En uh, Nee, hij was heel vriendelijk. Het was een echte, nou, die man kijkt je ook persoonlijk aan. Het is dus een veel lievere man en een veel bescheidender man dan wij uh, vermoeden. Ja. Lezen wij zijn boeken over honderd jaar nog, denkt u? Ja, wij persoonlijk oh, niet meer, maar... Ik ben er zeker van. Uh, hij hoort wat de Duitse taalgebied betreft... samen met Karl Raner... Uh, en uh, Hans-Oes van Balthazar hoort hij tot de grote drie. Dit is de dag. Hold me tonight. What happened to me? My head in the clouds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 Meets Water Rigby. En bij ons aan tafel dierenarts Peter Klaver, cda leider Sibran Duma, Gritriet kenner Corvecade en priester Antoine Boudaar. Natuur op 1. Vandaag met Peter Klaver, lange tijd dierenarts van de Dierentuin Artus. En we gaan het hebben over dit beest. Uh. Uh. Uh. dat jullie niet CPB doen vandaag. Ja, wat is dit voor een beest, Peter Klaver? Nou, ik moet zeggen dat ik het niet makkelijk zit om het te horen. Nee. Terwijl uh, ik er uh, heel vaak naast gestaan heb. Er zijn wel bij elkaar gesprokkelde geluiden. Maar het, is een, ja, het zou een neushoorn moeten zijn. Geluid van de neushoorn. We hadden okay. afgesproken dat het een neushoorn ja. zou zijn. Dus dat ja. ja. nou, is moeilijk, moeilijk te luisteren. Ja, ja dit is uh, geen karakter. Ja, het, zijn hele moeilijke, het zijn moeilijke geluiden. Ja. We ja. hoorden op het laatste een schot. En dat is omdat die neushoorn met uitsterven wordt bedreigd. door het werk van stropers. Uh, wat is er aan de hand? Nou ja, de neushoorn wordt al heel lang enorm bedreigd. omdat hij de neushoorn, horen, hè, wat op zijn neus zit. Met name de Afrikaanse neushoorn, die hebben een behoorlijke hoorn. Uh, en die is zeer populair bij stropers, omdat die heel veel geld waard is. Ja, een beetje afhankelijk welk, uh, welk uh, getal je neemt, maar het gaat om tussen de 50 en de 100.000 dollar per kilo of per hoorn. En uh, dat, dat kun je je voorstellen in Afrika salaris over 100 uh, dollar per maand. Dus je hebt dan over 10 jaar salaris, wat het dan uh, minimaal ja. waard is tot misschien wel 50 jaar salaris, afhankelijk van het land. Ja. En dat is dus heel veel geld. En wat doet men, men schiet zo'n neushoor een dood. En zaagt die horen eraf. En die gaat met name naar China, eh, ook naar Vietnam tegenwoordig. Om in de medicijnen verwerkt te worden. Daar heeft hij een hele hoge waarde. Waarvan wetenschappelijk zeer twijfelachtig is. Maar het zou dus goed werken als, eh, om de koorts te onderdrukken. Maar ook potentieverhogend. En in Jemen... En ook andere Arabische landen, daar maakt men, men dolkheften van de, de van de. Van de hoorn. Van de hoorn ja. en nou, nou las ik ook iets over Al-Qaeda, die dan weer achter het stropen op neushoorns zou zitten. Hoe zit het dat? Nou, Al-Qaeda die heeft geld nodig. En omdat die neushoorns zo vreselijk vre veel waard zijn, en Al-Qaeda heeft wapens, organiseren zij dus strooptochten. Enerzijds om ivoor eh, bij olifanten te verzamelen. Ja. Maar, uh, maar ook de horens van, of de van neushoorns. En die, uh, ja, die worden dus geëxporteerd naar China en daar is heel veel geld mee te verdienen. Uh, het IUCN, dat is een Internationaal Platform van, uh, van Dieren en plantenbeschermers, liefhebbers uit, uh, uit uh, Zwitserland, die heeft een rapport samengesteld. En ze hebben het over een waarde van enkele miljarden, 3 tot 4 miljard. En dat zou vergelijkbaar zijn met uh, de cocaïnehandel, dan geloof ik dat niet. Maar het gaat wel om ja. heel veel geld. Ja. Hoe kan je nou, want ja, die beesten leven in de natuur in Afrika... en die is nogal uitgestrekt. Ja. hoe kan je er nou voor zorgen dat ze dan beschermd worden? Moet je er dan toch mannetjes met geweren naast zetten? Of ja, dat, of... dat, dat is eigenlijk het beste. Mannetjes met geweren of met speren ernaast zetten. Alleen uh, die stropers hebben dus vaak uh, half automatische uh, wapens... of geweren voor lange afstand... En ja, die stropers, hebben, dus die, die aarzelinkt om zo iemand dood te schieten. Dus dat valt erg tegen. Wat men vaak doet is de dieren in een soort park op te sluiten. Met een hek eromheen. Dus heb je eigenlijk een soort, uh, ja, een soort dierentuin in het groot. En met uh, veel stroom erop dat de, dat de dieren aan één kant van het hek blijven. En hopelijk de stropers aan de andere kant. Mm -hmm. Verder wordt er heel veel gesurveilleerd. En in Zuid-Afrika, waar veel van die uh, neushoorns wonen... Aangesmet niet om dus uh, niet te vragen, hoe oh, wat komt u doen? Uh, maar schieten gewoon deze mensen zonder proces als ze de kans krijgen, dood. Zo, dus... dus met een militaire operatie is het zo van niet vragen, wat doet u hier? Nee. Maar eerst schieten en dan kijken of je slechte zin had. In welk ja. land is dat, zegt u? in Zuid-Afrika. Dan mag dat ook, dat is toegestaan. Nou ja, de, net als dan hier de, de, de politie, als die een bankrover wil aanhouden en hij rent dan weg... Dan schiet je op zijn benen. Dan, dan schi schiet je op zijn benen, maar met een pistool op iemands benen schieten. Ik schiet zelf ook uh, omdat ik wel eens dieren moet verdoven. Oh, is dat moeilijk? Valt echt. Met een, met een klein pistooltje. Met een goed geweer kan het nog wel, maar op je benen van iemand schieten is meer in de richting van de benen schieten. Ja. Maar uh, als iemand met een half automatisch geweer voor jou staat en je wil dat hij niet jou overhoop schiet, dan schiet je hem gewoon in zijn buik of in zijn borst of in zijn hoofd. Even naar meneer Buma, gaat het allemaal goed daar. Ik hoor allemaal geluiden vanuit Den Haag. Gaat helemaal goed Zitten we op u wel wel. te letten? <laughs> ja, ik let op. Wat, uh, wat werd er net gedaan? Nee, dat meneer, gaan we, we niet. Niet of... Uh? Nee hoor, dat gaan we niet vragen. Is het niet ook een idee om die uh, horen gewoon te verwijderen? Ja, dat wordt ook gedaan. Zelfs een Nederlandse dierenarts, een kennis van mij, Martine van Bijl Langhout, die is betrokken bij zo'n project. Er worden de olifanten verdoofd. Sorry. Neushoorns. Neushoorns, verdoofd worden ook, ook gedoofd. Ja. Vaak vanuit een helikopter of vanuit een, een, een wagen, zo'n jeep, wordt, wordt dus zo'n neushoorn verdoofd. Dan wordt er met een soort motorzaag of kettingzaag wordt die hoorn afgezaagd. En dan, uh, alleen goed weer aan na 1 tot 2 tot 3 jaar. Eerst een klein stompje, dan is steeds oh, dus groter. Je, dan moet je dat blijven doen. Dus je moet het eigenlijk regelmatig herhalen. En kan en dan, die zonder? Hij ja. kan prima zonder. Het is meer, misschien meer voor de... Aantrekkelijkheid voor de dames. En, uh, Aantrekkelijkheid? Ja, nou ja, de mannetjes hebben grotere horen dan vrouwtjes. Oh ja. En uh, aangezien de vrouwtje bepaalt he, wie er met haar paard, ook in de dierenwereld, uh, is het zo dat uh, dat natuurlijk voor uh, vrouwtjes... Ja, interessant is als een man. Bij een neushoorn staat is niet groter. Een neushoorn. Nou ja. heeft, oh, dus ja. daar is hij van Wij Gebruiken ze hem ook nog ergens anders Nou, voor. ze kunnen een beetje mee vroeten, ze kunnen een beetje mee. Maar het, heeft, het is niet echt een heel belangrijk iets. Nee, nee. nee Het is niet heel belangrijk. Het is, het is echt een beetje een sier. Uh, dus, dus het kan geen kwaad om hem dan preventief te verwijderen. Nee. Het ziet er alleen wel heel raar uit, denk ik. Het ziet er raar uit. Ze kunnen ook wel afbreken. En het bijzondere is eigenlijk ook, het is geen echt bot. Hè. Zoals bijvoorbeeld bij een koe heb je de horens. dat is echt bot. Als die afbreekt, bloedt die ook, is hij echt beschadigd. En die neushoren is eigenlijk een beetje aan elkaar geplakt haren, materiaal wat ook een beetje waar wij onze nagels van gemaakt zijn. Of bij een koe de, de hoeven van gemaakt zijn. Dus er zit niet echt vast aan skelet. Dus hij kan eigenlijk vrij makkelijk uh, zonder. Ja. Vind je het nou raar eruit zien? Zonder hoorn of met hoorn? Nee, zonder. Ik vind met ook heel raar. Ja, het is een raar beest. Ja. Het ziet er vreemd uit. Ja, het is heel vreemd. en Het, het meest bizarre verhaal misschien nog wel, dat in, dus, in Naturalis, hebben ze niet zo lang geleden, maar ook andere plekken in Europa, op 4, 5 musea, s'nachts nachts ingebroken om de dus de, van de opgezette dieren hebben ze ook al die neuzen eraf gehaald. Echt waar? Ja, en dat is uh, anderhalf jaar geleden. Ook Al-Qaeda. Nou, dat denk ik dat geen Al-Qaeda is, hm. dus, maar dat het gewoon slimme zaken. Mensen zijn geweest die dachten van... Uh, hm. Gij zult niet stelen, zou meneer daar zeggen, maar, uh, maar ze de, deden, de, de deden het wel. Maar als, als het zo gewild is in Jemen en in China... dan wordt het toch ook onmogelijk om helemaal te voorkomen... dat dit soort dingen gaan gebeuren. Ja, de, de neus, men gaat er ook vanuit dat er zeker de zwarte neus horen... van ongeveer nog vijfduizend zijn, maar verspreid over over heel Afrika, dat die binnen ongeveer tien jaar tijd zal uitsterven. En de witte neushoorn, dat, uh, dat, daar zijn er nog ongeveer twintig, 30.000 van... dat die nog kans heeft om uh, de een, om dus, uh, 2100 te halen. Maar daarna zal het ook uh, op zijn, denkt men. Dus alleen in dierentuinen... En bepaalde parken in Amerika, waar ze dus uh, nou ja, hele grote reservaten, zeg maar. Fok maar uw neus hoort als een soort reservepopulatie. Oké, okay. na het nieuws van half drie praten we met CDA-leider Sibron Buma. Het kabinet vraagt zijn steun voor een nationaal akkoord over nieuwe bezuinigingen. Is hij bereid die steun te geven? Is het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser? Radio 1, het NOS-journaal strijders van de Syrische oppositie krijgen voor het eerst geld van de Verenigde Staten. Het gaat om 45 miljoen euro. En dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry bekendgemaakt. Het geld mag alleen aan niet-militaire zaken als voedsel en geneesmiddelen worden besteed. De vliegramp in Tripoli is veroorzaakt door grote fouten van de piloten tijdens de landing...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 En niet alleen organisaties in de zorg... maar ook burgers kunnen meepraten over de bezuinigingen in de zorg. Minister Schippers roept hen op met voorstellen te komen... en dat kan door een bericht te sturen naar een speciaal e-mailadres... van het ministerie van Volksgezondheid. Schippers moet deze kabinetsperiode 1,5 miljard euro bezuinigen... op het basispakket in de zorg. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. De A1 Amersfoort richting Amsterdam is dicht tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord... vanwege bergingswerkzaamheden. Vanochtend was daar een aanrijding. Tussen Afrit Bunschoot en Hoevelaken staat 3 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf Barneveld... via Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Breuken en Maarsen, 3 kilometer. Daar waren heel even een paar rijstroken dicht. Er liep een zwaan op de weg. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag was eerder een aanrijding... Tussen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 Een tegenvaller dat we boven de 3% zitten. Het is slechter dan het was, maar het, het lijkt toch mee te vallen. Even als je deze cijfers letterlijk neemt, vallen ze mee. Een heel klein opstekertje. Dus met een meevallende tegenvaller. Het is namelijk wel minder slecht dan de afgelopen weken wel eens gedacht werd. Nou, ik denk dat het wel een, een opsteker is. Sibon Buma, leider van het CDA. Vanmorgen kwamen de langverwachte CPB-cijfers... en daaruit blijkt dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn... maar minder dan gevreesd. Zit er bij u ook een element in van het valt een beetje mee of helemaal niet eigenlijk? Nou, Bij mij zit toch vooral de zorg over uh, alle mensen... die ook in 2013 hun baan dreigen te raken. Want de werkloosheid dreigt met 90.000 mensen toe te nemen. Ik zie ook dat de, de investeringen in, in huizen nog steeds achterblijven. Die woningmarkt die blijft op slot. Ja. Dus ik zie nog wel hele grote problemen voor het komend jaar. U ziet geen lichtpuntjes? Die zijn er zeker. Um, en dat is ook van belang om daar aan te gaan werken. Om die lichtpuntjes tot lampen te maken, om maar even zo te zeggen. Ja. Uh, maar daarvoor moet wel het nodige gebeuren. Ja. Dit jaar wordt er niet bezuinigd, niet extra bezuinigd door het kabinet. Vindt u dat een goed besluit? Nou, het kabinet moet, als ik het goed begrijp, besluiten nog nemen morgen. Dus wij zullen dat afwachten. Maar ik denk dat veel mensen op dit moment zien dat voor 2013 het heel moeilijk zal zijn... om uh, met uh, veel drukken de begroting in de 3% te krijgen. En ik heb de indruk dat het kabinet daarop aanstuurt. Ja, dus wel extra bezuinigingen, zegt u dat? Nou, ik denk dat dat voor moeilijk zal, zijn. Ja, het zal moeilijk maar zijn. Maar of het okay. helemaal niks wordt of een beetje, daar wacht ik het kabinet af. Ja, u heeft daar zelf geen opvatting over. Ik heb natuurlijk een opvatting. En dat is dat je natuurlijk wel altijd moet proberen... om dat tekort zo klein mogelijk te houden. Want we betalen met elkaar en onze uh, generaties na ons gaan het betalen. Maar je moet wel doen wat mogelijk is. En dat is, als het gaat om een lopend jaar, natuurlijk altijd heel erg moeilijk. Maar u zou nog wel een klein beetje willen bezuinigen dan? Nou, hoor je, wat ik, hoor voel, ik, dat? Wat ik op dit moment veel belangrijker vind voor 2013... is dat wij zorgen dat de economie weer gaat draaien. Want je kan bezuinigen, uh, de kraan dichtdraaien... of nog slechter mm -hmm. uh, de belastingen verhogen. Maar op dit moment zie je dat het vertrouwen weg is... Mensen besteden geen geld meer, waardoor de binnenlandse consumptie ook daalt. En het gevolg van alles is minder werkgelegenheid en een economische krimp. En als de economie groeit en mensen weer banen hebben... dan zullen we ook veel makkelijker naar die 3% kunnen gaan. Dus nee. dat moet wat mij betreft op dit moment de voorrang hebben. Ja, dus niet extra bezuinigen, zegt u dan nu. Nee, nee, ik probeer ik... een beetje te zoeken waar u zit. Nou, ik zit dus. Ik vind het, het, het, een van de dingen waar we heel erg op moeten letten, is dat we naar de cijfers van vandaag maar naar één cijfer kijken. En dat is het woord 3%. Want we moeten ook ons afvragen, hoe komt het dat we die 3% niet halen? En dat komt omdat we de afgelopen tijd hebben gezeten met het afnemend vertrouwen. Ik kijk naar een woonakkoord. Wat het vertrouwen eerder weg heeft gebracht, ja. en terug heeft gebracht. Ja. Dus waar ik naar kijk, is hoe we mensen weer aan een baan kunnen halen. En de ja. overheid moet altijd zuinig zijn. Dat, dat geldt nu, dat geldt in andere tijden. Maar hoofd het probleem van onze Nederlandse samenleving is wat mij betreft in 2013 die vreselijke werkloosheid. Gisteren heeft u een gesprek gehad met uh, meneer de minister van Financiën. Die is een, was een rondje aan het maken hè, door de Kamer om, om te kijken hoe het proces de komende weken gaat verlopen. En hij zei er is niet echt onderhandeld. Toen dacht ik, is er wel een beetje onderhandeld? Um, nee, er is niet onderhandeld. Nee. Helemaal, helemaal niet? Nee. Het was puur vertellen van dit gaan wij de komende weken doen. Ja. En toen zei u bedankt. Toen zei ik, denk ik inderdaad bedankt. Ja, dat was zelfde strekking van het gesprek. Ja. Ja, was geen lang gesprek dan ook. Uh, nou, ik weet ook niet precies hoe lang het was. Het was niet heel erg lang gesprek, maar het was echt. Ik, ik, ik geef de minister daar toch de credits voor. Een gesprek waarin de minister in dit stadium heeft willen aangeven... wat het traject is, wat hij zich voorstelt. En er zit één belangrijk element wat het CDA betreft. Dat is dat er gesprekken plaats zullen vinden met de Tweede Kamer. Uh, natuurlijk, want dat is de minister voor. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk van belang... dat er op dit moment ook overleg is tussen werkgevers en werknemers... Uh, in de polder, om het zo maar te zeggen. En... Ik vind wel dat het kabinet eerst met een voorstel moet komen... dat ook met de werkgevers en werknemers moet bespreken... en niet tegelijkertijd op twee borden kan gaan schaken. Want dan maar wordt het heel erg moeilijk. Er ja, was tot nu toe steeds ook wel de klacht van de oppositie, ook van uw partij... dat het kabinet niet erg de hand uitstak. Op deze manier lijkt het toch wel iets meer sprake van te zijn. Is de ja, sfeer me... wel anders geworden? Nou, het was niet zozeer een kwestie van sfeer. Het was een kwestie van, wat ik nooit begrepen heb... dat het kabinet bij de start uh, zoiets had van... nou, we gaan de hele wereld veranderen en wachten op onze daden... terwijl men zich niet realiseerde... Dat het een minderheidskabinet is. En, en nu wordt in mijn beeld het kabinet, en ik merk ook Dirk Samsom, men wordt wakker. En men ziet dat men eigenlijk een minderheidskabinet is. Maar het is natuurlijk al vier mannen te laat, want er is al een regeerakkoord geschreven. met allemaal maatregelen die bijvoorbeeld het CDA niet voor zijn rekening zouden kunnen nemen. Nee, dat wordt dus ingewikkeld de komende tijd. Want voor volgend jaar moeten we waarschijnlijk wel bezuinigd worden. Er wordt gesproken over een bedrag van 4 à 5 miljard voor 2014. Nou ja, dat moet allemaal een beetje beslag krijgen in de komende weken. Want dan moet aan Europa duidelijk gemaakt worden hoe we onder die 3% blijven. Uh, Bent u dan een constructieve partner voor het kabinet? Of zegt u van ja, er zitten zoveel elementen in de bedragen die er al liggen die mij niet bevallen, dat ik niet vrolijk mee ga praten over nog 4 miljard? Nou, ik ben altijd constructief. Dat mag u van mij aannemen. Uh, ik verwacht dat hetzelfde ook geldt voor het kabinet. Want ik heb wel eens een beetje de indruk... dat constructief van de zijde van het kabinet betekent... dit is ons plan. En wil je een beetje veranderen... dan kan dat, maar het plan blijft staan. Dat maar u was zegt bij... net wel, ze moeten eerst met het plan komen. Precies. Nee, ja, luister. Maar dat was bij het woonakkoord het probleem. Daar kwam het kabinet met een voorstel... en zei, dit is het. En je mag er nog iets aan wijzigen. Ik zei, dit voorstel is niet goed voor de bouw. Dus ik wil kijken naar wat ik zelf verstandig vind... en best met jullie onderhandelen. Dan blijft die afstand heel groot. Dus het kabinet zegt, zal echt wel met de Kamer, als ze een eigen voorstel heeft, moet bereid moeten zijn, ook met de Kamer, naar alternatieven te kijken. Ja. Ja, het is, het, het is dus natuurlijk... voordat het plan er is, zegt u al, ik wil alternatieven? Nee, ik zeg... Hoor ik eigenlijk. Nee, ik zeg het kabinet moet met voorstellen komen. Ja. En vervolgens natuurlijk wel bereid zijn... om met de, kabinet, met de Kamer over alternatieven na te denken. Ja. Het, het, kijk, We zitten nog steeds met een missionair, zoals het heet, kabinet. Een kabinet dat gewoon zijn werk moet doen. En in een normale omstandigheid komt een kabinet met voorstellen. En vervolgens gaat de Kamer erover... Bespreken. en kan zeggen ja, nee, verander iets. Eigenlijk is het niet anders. Het enige is dat het onder hoge druk moet... en het kabinet echt geen meerderheid nee. heeft. Maar het, is, voor u ook, het anders. Het is voor u ook een kans om meer invloed te hebben... dan wanneer u slechts vanuit de Kamer bespreekt. U wordt erbij, kunt erbij betrokken raken... en u kunt ook dan voor zorgen dat er dingen gebeuren die u wilt. Nou, dat, dat geldt zeker voor iedere oppositiepartij. Dat, dat natuurlijk van belang is om als je naar voorstellen kijkt... te kijken of het voorstellen zijn die ik goed vind... waar met name ik van zie dat die werkgelegenheid erdoor op vooruit gaat. En dat het in ieder geval niet betekent dat de belastingen omhoog gaan. Wat nu in de uitgelekte voorstellen wel zit. Er is wel degelijk iets om over te praten. En tegelijkertijd blijf ik zeggen, er is een kabinet... wat in oktober is gestart vanuit een juichende positie... wij hebben de meerderheid en we blijven vier jaar bij elkaar. En al vier maanden later hoor ik uh, Diederik Samson zeggen... nee, we hebben nu een oranje akkoord nodig, want alles gaat op de schop. En eigenlijk zegt die regeerakkoord aan de kant, we moeten weer opnieuw beginnen. Maar dat is toch beter dat... laat dan nooit dan? Nee, want dat kabinet zit er natuurlijk al. De, de, de, de, de, en de werkelijkheid is dat ik me ook zeer afvraag of men werkelijk een streep zal zetten onder een regeerakkoord of dat men zal zeggen: dit is het regeerakkoord, want zo gaat het tot nu toe. Je mag een paar dingen wijzigen, terwijl de kern blijft staan dat we een hele grote opgave hebben als land die met dit regeerakkoord helemaal niet opgelost wordt. Maar zegt u, ik zou een totaal ander regeerakkoord hebben gesloten. En dan ook met de nadruk op totaal. Ja, tuurlijk. Echt ja? Ja. Oh, oké, okay, dat verrast mij. Stel dat u één ding echt mag veranderen. Nou, de zorg, de woningmarkt... Het ja, nee, en, en, en, en, <tie <tie het en, het Ik zei één. Wat, wat is de, de ergste wat graad in uw keel in dit regeerrekord? Ja, zo kan je het niet noemen. Ik bedoel, nee? dat, dat, dat werkt zo niet. Ik, ik, ik, kijk, dit is hoogst speculatief om dit te doen. Want de werkelijkheid is dat we op dit moment zitten... met de ramingen voor de economisch, economische groei 2013-2014. De verwachting dat in... 2014, uh, de werkloosheid nog verder oploopt, de stijgt. Dat bekend, zijn ja. dingen waar antwoorden op moeten komen. Daar wil ik aan meehelpen. Het punt is dat als gisteren Diederik Samsom eigenlijk zijn eigen uh, uh, regeerakkoord in de uitverkoop doet, dan is de vraag inderdaad, waar gaan wij verder nu over spreken? Ja, en dat, dat, maar dat, dat ik gaat vind u met name dat het kabinet moet regeren... Daar zijn zij voor ingehuurd. Ik ben ingehuurd om dat te controleren en wijzigingen aan te brengen waar ik dat kan. Maar als men zegt er moet een heel groot akkoord komen, dan, komen, dan wacht ik af maar wat men dan komen. precies bedoelt. U, u bent nu een paar maanden leider van een oppositiepartij. Is dat leuk? Ik doe het met heel veel plezier. Zeggen. Ja, dat horen we ook wel een beetje. We nou, kennen... dat, vind ik, dat, dat doet mij plezier dat u dat dan weer hoort. <laughs> ja. We kennen het CDA als een bestuurderspartij, maar we hebben de indruk dat CDA-Kamerleden dat imago een beetje van zich af proberen te schudden. Laten we even luisteren. De onderhandelingen tussen minister Blok en het CDA over de woningmarkt zijn mislukt. Ik denk wel dat het kabinet moet beseffen dat er geen enkele oppositiepartij is die zomaar zal gaan tekenen. We gaan door naar het vira fiasco. Dus ik stel vast dat Nederland steeds meer achterloopt en de Belgen wel daadkracht tonen. Ik heb het idee dat de staatssecretaris in de winterslaap verkeert. VVD-fractievoorzitter Zelstra krijgt het aan de stok met CDA leider buma Uw onderhandelaars hebben gewoon ontzettend stupide zitten onderhandelen die onder leiding van Rutte. Ja, is dat een beetje de toon, meneer Buma? Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik dit zo nahoor... dan vind ik dat in het moderne tijdsgewricht in de politiek... nog hele nette teksten van ons. Ja? ja? U zegt, we zijn nog aan de milde kant. Ja, dat vind ik heel mild. Nou ja, meneer ja. Boda, volgt u de Nederlandse politiek nog een beetje? Ik probeer het, ja. ja hoe vindt u de nieuwe houding van het CDA? Nou ja, um, het is natuurlijk ongebruikelijk voor het CDA... Ik hoop alleen dat men niet mee gaat doen aan. Uh, ik heb trouwens niet ervaren gisteravond. Ik zat erbij aan tafel bij Paul Witteman. Uh, dat, uh, dat hij de. Toen meneer Sampson dat Oranje-akkoord. het regeerakkoord uh, in, de, in de uitverkoop doet. Ik hoop alleen dat het beste uit de democratie nu wordt gehaald. En een land in crisis, dan moet, dat moet je niet zozeer uit zijn op je. Dat wil ik niet zeggen dat meneer uh, Haas bij Buurman dat zegt nu, hè, Dus haal uh, maar de goede. Dat, uh, dat je wat goed is. En daar ben ik blij dat hij zegt dat hij constructief wil zijn. Wat goed is, dat, dat moet je dan maar steunen. En het gaat erom dat, dat we stabiliteit in het land hebben... en dat er dan toch een vorm van consensus komt. Daarom ben ik heel blij dat deze regering er is... Uh, omdat die breed gedragen moet worden. Ja, ja. Corfe Ja, Ik lees al vijf jaar drie kranten elke dag. En in die vijf jaar heb ik nog geen enkele... echt constructieve uh, zienswijze gezien... die de maatschappij zou veranderen... of die de crisis echt zou bestrijden. Van wie? Van geen enkele politicus. Van niemand? Nee, dus het is een drama. Ik vind het wel leuk. 200 jaar Franse revolutie denken. Leidt tot een grote chaos. En we moeten terug naar het conservatieve gedachtegoed. Verantwoordelijkheid op de juiste plek leggen. Niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. deugden bevorderen. De echte klassieke deugd. Dat is bevorderen. wat Buma wel vaak zegt. Toch en drift te Buma, <laughs> Buma is dan wel een van, van de mensen die het meest wijze dingen zegt in Den Haag. Maar heeft u dan de indruk dat hij. Want hij is een, een beetje een nieuwe rol aan het zoeken sinds hij in de oppositie zit? Lukt dat, vindt u? Uh, ja, ik ben wel uh, eerlijk gezegd, zijn partij, zijn fractie, zie ik nog veel te weinig wat ze willen. Ik spreek ook wel eens Kamerleden en denk, wat wil je nou precies? Uh, ik ben ook lid van die partijen naast andere partijen. Don uh, uh, uh, uh, van hoeveel partijen? Bent u lid? Uh, ik ben uh, donateur, lid van drie partijen. Okay. En Jan Reijnsen wil me niet hebben, want ik moet van de andere drie bedanken. Dat wil ik we niet. Maar, uh, uh, anders was u daar nog was Anders was ik lid van Jan Reijnsen geworden. Ja. Maar kortom, ik, ik hoop zo dat BUMA het lukt om gewoon te zeggen: van, jongens, we zitten in zo'n crisis. En die moeten met iedereen 10% inleveren en de crisis gaan oplossen. 10%. Oké. Okay. Ja. Meneer BUMA, gaat u dat zeggen? Nou, die 10% vind ik heel moedig. Um, de werkelijkheid is dat ik, om uit deze crisis te komen... bewust ook in dit programma zeg, het gaat niet alleen maar om 3 Het gaat al helemaal niet om belastingverhoging. Het gaat om zorgen dat het vertrouwen terugkomt en mensen aan het werk ja. kunnen gaan. Ja. Maar even dat is een dat andere richting, over, als, als ik dat nog tot slot mag zeggen. Ja? Dan het kabinet dat in oktober koos VVD uh, bezuinigen, PvdA nivelleren. Maar men vergat één ding, dat de economie ook nog aangezwengeld moet worden. Ja. En dat is wat mij betreft waar het nu om gaat. Ja, uh, bij het woonakkoord heeft u uh, vrij stevig onderhandeld en bent u er uiteindelijk niet uitgekomen. Is dat goed bevallen? Nou, zo kan je dat natuurlijk niet zeggen als onderhandelingen niet slagen. Maar ik realiseer me dat. Uh, als wat ik belangrijk vind. er niet uitkom. en het niet tot een akkoord leidt. vervolgens andere partijen wel een akkoord sluiten. Maar ik vond het onverantwoord. om mensen veel meer huur te vragen. met als enig doel. de staatskast te spreken. Ja. Maar ik... gaat u de volgende keer iets soepeler. in de hoop dat u dan toch nog iets in de melk te brok leeft. Als u zegt. deze lijn bevalt me goed. als het niet is zoals ik het wil. dan doe ik het niet. Nee, maar dat, dat gaat, dit gaat alleen maar op. Wat, wat u nu zegt. gaat over het proces. Maar waar het op mij om gaat. is wat je uiteindelijk voor. Uh, resultaat krijgen. Ja, maar mijn vraag als is: ik... als u niet precies het resultaat krijgt wat u wilt, zegt ja. u dan weer nee? Nou, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Want ik kan niet voorspellen hoe de onderhandelingen zullen gaan. Ik ben ook in de onderhandelingen over dat woonakkoord... natuurlijk wel degelijk ook gaan bewegen in de richting van het kabinet. Hm. Dat werd niet voldoende gevonden. Maar als ik het belangrijk vind... en nogmaals, dat stond bij dat woonakkoord voorop. Als je mensen veel meer huur gaat vragen... om vervolgens mee te delen, wat doen we ermee? Dat gaat er in de staatskas. Ja. En alsnog gaat de woningcorporatie failliet. Dan teken ik niet mee. En dat doe ik de volgende keer ook weer niet. Is het beter? Gaan de huren... Minder omhoog, gaat het vervolgens naar betere woningen, wordt er geïnvesteerd, dan kan ik ja zeggen. Dit is de dag op Radio 1. home. Corfukade, zaterdag of dit weekend is precies 100 jaar geleden dat Godfried Boomans werd geboren. U bent een kenner, maar eigenlijk kunnen we wel zeggen dat u idolaat bent van Godfried Boomans, klopt dat? Ja, ik ben een ontzettende fan, zoals dat woord dan heet, en het, heeft mijn, het gedachtegoed van Boomans en het lezen van zijn werken heeft mijn leven in hoge mate verrijkt. En eigenlijk gaat er geen goede dag voorbij of ik heb hem gelezen. Het lukt nee. niet altijd, hoor. Nee. Maar een, een dag wordt goed. Onder als, andere? als er Baumans bij zit. En, en de Bijbel ook misschien? De heilige schriften uiteraard. Okay, Oké, ja, ja, en dan en, en, en vaak legt Baumans die uit. Oh ja, kijk aan. Nou, het is zo dat hij 100 zou zijn geworden, maar hij is maar 58 geworden. We, we hebben wel een fragment waarin hij het heeft over een 100-jarige. Laten we even luisteren. Bij ons zijn 100-jarige altijd kras. Dat is niet zo, de Niemand kan bijna omvallen, maar... Hij is kras en u doet van alles wat wij al lang niet meer doen. <lacht> ik vloog de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van seconden was. <lacht> Daar hing de honderdjarige aan de ringen. <lacht> Hoe bent u zo oud geworden? Het ging vanzelf, zei de jubileus. Wist u dat u het zou halen? In het begin niet. <lacht> Cor waarom is Boman zo geweldig? Wat u betreft... Nou, onder andere dat honderd jaar na zijn geboorte um, er nog zoveel mensen zijn die ontzettend kunnen genieten van zijn gedachtegoed. En het is ook wel geinig dat Erik nu weer met een miljoen exemplaren gedrukt wordt. Erik als kleine secteboek. Ja. Een miljoen exemplaren. Ik had het nooit durven bevroeden. Maar gelukkig gebeurt het. Want klaarblijkelijk heeft men door dat daar nog um, behoefte is en, en aandacht voor is. En waarom zo bijzonder? Ja, de goede man heeft over elk thema op een geniale, unieke. Zeer subtiele, scherpzinnige wijze zijn ontzettende mooie mening gegeven. Waarbij hij zelf zegt, het is een kwart inhoud, drie kwart is vorm. En die inhoud is al zo ontzettend mooi, dan nog die drie kwart vorm. Maar als, nee. ik dat, als ik daarover ga praten, dan moet ik gaan huilen. Okay. Nee, doe maar niet. Anton Boda, ik begreep dat u hem wel eens geïnterviewd heeft. Ja. Hoe, is dat, hoe was dat en wanneer was dat? Nou, dat is, dat is lang geleden, want ik was toen net wet van school gestuurd. Bekend, hè? Wat, ja, wat, wat wat, de dat is een mooi verhaal. Wegens de grote domheid. Maar ik was toen rechtgekomen bij de KRO-radio... en toen ben ik gegaan naar de voorstelling van... Erik over het kleine insectenboek op een oude school... het Dignatische College in Amsterdam... En daar ontmoet ik toen uh, Godfried Beaumans. En uh, toen heb ik hem de dag erop opgezocht in Bloemendaal. En daar heb ik hem toen gesproken. Ja, en hoe was dat? Nou, dat was eigenlijk... nou ik, vond die man helemaal... ik vond hem verlegener dan hij is op de televisie. Want wat ik, wat ik nam nou deze man ook bewonderd heb... behalve dan wat Cor, heeft gezegd, Cor van Karel heeft gezegd... is natuurlijk dat hij altijd prettige commentaar in de Volkskrant had... met de voorpagina en dat hij een prachtige ja, een combinatie had van spreken op de televisie... en bezoeken, dus dat was een, het was een genoegen altijd voor ons katholieken... om zo'n voerman om zo te hebben. Dat in was de, eigenlijk in de in Antoine de, in, Baudet daar van zijn tijd. Nou, dat zal ik niet over <laughs> zeggen. Nee, maar het was, we waren toen toch nog een verzeild land, niet? Ja. Dus, dus dat, hij was iemand met, met, met Mies Bouwman, die ook uit die, uit die omgeving kwam. Uh, was dat een, een zeer vooraanstaande figuur. En wat ik ook bewonderd heb altijd, is zijn, is zijn taal en zijn, uh, ja, zijn welsprekendheid. De vorm dus. Mm. Ja, maar vorm en inhoud, ik heb, ik heb een proefschrift geschreven... in de wijsbegeerte over de vorm. En het vorm, ook in de benedictijnse traditie... daar gaat het erom dat de vorm... kun je niet zomaar losmaken van de inhoud. De vorm is heel belangrijk om die zo neer te zetten, om zo te zeggen... dat daardoor de inhoud uh, naar buiten kan treden, niet? Cor uh, sprookjes kennen we hem van. Erik en het kleine secteboek noemde u al, ook andere. Uh, maar hij deed meer dan dat, toch? Het was, het was niet alleen maar sprookjes die hij schreef. Nee, dus zo'n 6800 bladzijs heeft hij ons nagelaten... En daar is alles in te vinden... Uh, Antoine zei het al, die columns op de Volkskrant, hij was de eerste columnist en Was het toen... een soort Arno Grunberg in die tijd al. Nee, no, dat beledig je, dan dan voor, me ontzettend. Dat <laughs> zou voor Arno Grunberg ontzettend eer zijn. als je zelfs, die gedachte... Nee, maar ik bedoel de plek op de krant. Nee, veel groter. Oh, veel groter. Dat, was een, dat was een, kwart van de, nee wacht even, ja een kwart van de voorpagina minstens. Zo, groot stuk. hij nog groter. Hè? En da dat ja. was dan commentaar op de actualiteit ook. Precies. Dus die, die columns die hadden altijd een, een, een uh, verfijnde gedachte die op een mooie manier uitgewerkt werd en een gedachte die in de actualiteit te vinden was of wat hij Gemaakt had, Maar dan mooi uitgewerkt. Tegenwoordig moet een column chockeren. Of moet een column uh, bot zijn of zo. En hij was de eerste columnist. En dan zoals een column hoort te zijn. Ja. Um, is... Maar vervolgens heeft hij voor de Elsevies gewerkt. En voor de Volkskrant. Dus hij heeft gelukkig twee media gehad. Dat was zijn beroep op dat moment. Net na de oorlog is hij ervoor gevraagd voor de redacties. Ja. En dus heeft hij gelukkig heel veel geschreven. Wat ook helemaal niet bekend is. Nee. Is is is hij passé? Ja, dat kan ik natuurlijk eigenlijk niet aan u vragen. Maar is, is zijn humor ook nu nog leuk? Moet um, u nog lachen? Ik moet ontzettend lachen en ik heb zit in het onderwijs, evengeens hogeschool. En ik merk elk jaar dat zo'n zo, zo een aantal, een percentage. hem nog steeds waardeert als ze het horen. En krijgen maar, die een hoge cijfer als dat zo is? Nee, dat oh, helpt wel. <laughs> dat, maar, maar dat percentage neemt wel af. Degene die nog het geduld nemen. om te genieten van zo'n zin. Uh, ja, we zitten natuurlijk met Twitter: hè, 140 tekens. Ja, Bomas heeft gewoon een geweldig. bouwt een heel mooie redenering op. In heel veel zinnen en tussenzinnen. Om dan in één klap. Um, de spanning eruit te halen, waardoor de humor ontstaat. Mm. Nou, dat, dat, dat is, Het is een, een zegen als er nog leerlingen zijn te vinden... en die zijn er af en toe, die zegen is er nog... die dat weten te waarderen. Ja, ja. En je ziet, hij wordt natuurlijk erg gewaardeerd onder onderwijzers. Dus goede onderwijzers, daar wordt het meestal nog door gewaardeerd, denk ik... die geven dat door. Dus er zit iets van bomas liefde in het volk... wat erin blijft zitten. Maar nogmaals, te mooi voor woorden... Erik, het is eerst verfilmd. En dat is te walgelijk voor woorden. Hoe plat Boma's gedachtegoed met die film gemaakt is... dat is de filmmakers nog steeds niet te vergeven. Maar te mooi voor Ik heb die film gezien. Het komt ik kan ook maar... niet meer, geloof nee, ik. Ja, ja, dan wil ik toch misschien met u doorpraten. Want die film is echt fout. <lacht> um, en Boma's zou wenen. Die draait zich om in zijn graf. Maar grond. wat mij opvalt is dat u vrij consequent over een gedachtegoed spreekt. Ja. Het is niet zomaar sprookjes of verhaaltjes. Het is een gedachtegoed. Ja, precies. Het is, is echt een, een heel... ideologie. Ja, en wat is de kern daarvan dan? De kern daarvan is, dat, uh, dat heeft hij zelf ook al verwoord... zijn zorg, hij is profeet is geweest in zijn tijd... hij heeft gezegd van de samenleving is net als een kameel... die teert op het gedachtegoed, het joods-christelijke gedachtegoed. En dat uh, is er nog steeds, die bulten zijn er nog. En dat vet is er nog. Maar wat, dat is zijn vraag, wat gebeurt er als over 20, 30 jaar... de samenleving het vet op is van het christelijke gedachtegoed? Mm, dus eigenlijk de situatie waarin we nu zijn? Eigenlijk is hij een groot profeet. En wat was zijn, wat was zijn verwachting van uh, deze bezorgd. tijd? En, uh, bezorgd. En dan had hij altijd de conservatieve inslag... Uh, waardoor ik dacht waar moet dit heen gaan als het ware. De provost heeft hij meegemaakt en er werd een commentaar gevraagd. Nou dat vond hij gewoon een stelletje viezerik in het kadraat. Dus hij wilde nadrukkelijk uh, het, het mooie, rijke, aristocratische sfeer uh, behouden. En uh, ja het is natuurlijk heel spannend als hij nu zou kijken wat hij zou beoordelen. Maar ik vind het wel, we leven nu in die samenleving die hij voorzien heeft. Van straks is het vet op. Straks zijn de bulten leeg van die kameel, waar, die, waar de kameel op blijft lopen. Ja. En een kameel kan x aantal uren in de woestijn lopen. En op een duur is het op. En wat en... leest u vandaag van hem? Uh, vandaag ben ik zijn sprookjes. Uh, die, die zijn het meest uh, uh, tijdsloos. Dus nee. die kun je elke dag lezen, zeg maar. Die kun je elke dag lezen. Ja. En even nog naar Erik. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, we hebben geen sorry. tijd meer hoor. De sprookjes <laughs> gaan we lezen. Straks het Gelderse Vorder wil op 4 mei opnieuw de Duitse soldaten gaan herdenken die daar begraven liggen. Na het nieuws van 3 uur een debat erover. Tot zo!